tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da ve ne in cave di Different faces, no names Places I've never been before, been before. van zon zee zamvoort en zomerhit God. You see the way he keeps me safe with the treble in the bass. I feel free enough to party hard. This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. We to Peter, the boss. You see the way these people stare, watching how I fling my head. Hey, hey.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 Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? He, is wat ik zei tegen haar te slaan. Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? He, is wat ik zei tegen haar.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 Hello. 6.9 C Someone's looking for a lead Takes every kind of people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 We fight. We fight. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dikter Haark met het NOS journaal. VN-topman Ban Ki-moon heeft Pakistan extra hulp toegezegd. Het land is getroffen door de zwaarste overstromingen van de afgelopen decennia. Zeker 1100 mensen zijn verdronken. Vele duizenden mensen zijn nog afgesneden van de buitenwereld door het water. Hulpverleners schatten dat ruim 1 miljoen mensen door de overstromingen zijn getroffen. De meeste van hen zijn dakloos geworden. Bankimoon Moon heeft beloofd dat de VN zo snel mogelijk extra noodhulp zal sturen. Er was al 10 miljoen dollar uitgetrokken voor hulp aan Pakistan door de VN. In de Indiaanse deelstaat Kashmir zijn bij een demonstratie voor onafhankelijkheid 9 doden gevallen. De politie opende het vuur toen demonstranten zich tegen agenten keerden. De betoging voor onafhankelijkheid was in een buitenwijk van Srinagar de hoofd zomerhoofdstad van Kashmir. Radicale groepen willen dat de regio zich losmaakt van India. Bij een explosie in het huis van een Hamas-leider in Gaza stad... zijn 24 mensen gewond geraakt. Hamas zegt dat de explosie volgt op een Israëlische luchtaanval... maar het Israëlische leger zegt dat er helemaal geen militaire actie is uitgevoerd. Mogelijk werden in het huis van de Hamas-leider bommen gemaakt... en is daarbij iets misgegaan. De FNV bereidt acties voor in de meubelindustrie...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 Dat is er één meer dan het legendarische koppel tot Woodbridge en Mark Woodford uit Australië. Woodford feliciteerde de Bryans persoonlijk met de bereikte mijlpaal. Het weer verspreid over het land buien met hier en daar een misbank en kans op onweer.